11 Uur. Waterbalgemoed met het NOS-journaal. Staatssecretaris Keizer maakt gebruik van haar bevoegdheid om de fusie tussen de postbedrijven Post.nl en Sint goed te keuren. De autoriteit Consumenten Markt had geen toestemming gegeven voor de overname van Sint door Post.nl uit angst voor een monopolie en prijsstijgingen. Het kabinet geeft toch toestemming vanwege het algemeen belang en onder strenge voorwaarden voor prijsstijgingen.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 Vorig weekend is in het hele land geprotesteerd tegen president Sisi en zijn zeker duizend mensen opgepakt. Het Tahrirplein was in 2011 het middelpunt van de Arabische lente... die leidde in Egypte tot het aftreden van president Mubarak. Bij werkzaamheden aan het stadhuis in Bolzwart is gebleken... dat de bouwkundige staat van de toren zo slecht is... dat het bovenste deel eraf moet. Dat gebeurt morgenochtend al. De draagconstructie is aangetast door de bonte knaagkever... Ook premier Rutte zal een symbolische boete betalen... voor het niet dragen van een autogordel op de achterbank van zijn dienstauto. Dat is zo meteen te horen in NOS met het oog op morgen op NPO Radio 1. Minister Wiebes zei vandaag ook al dat hij 149 euro overmaakt... aan Veilig Verkeer Nederland... omdat hij de gordel achterin bijna nooit omdoet. Boze fans van voetbalclub Rode JC hebben de man... die heeft aangekondigd dat hij de club wil kopen... uit het stadion in Kerkrade verjaagd. In de rust pakten een groep supporters de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega vast... en duwden hem het stadion uit. Daarna ontstond een opstootje met de politie. Waar Garcia nu is, is onduidelijk. Het weer nog. Vannacht trekken van west naar oost buien over het land... met ook kans op onweer. Aan zee en op het IJsselmeer gaat het hard waaien...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 I'm a sucker. Sorry, just quickly, what if it's da, da da uh, uh da da just busy dancing I'm just busy, busy I don't need my drugs, we could be more I'm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 Cause I need to be safe too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane. But you're stopping to change. Now I'm drinking again. Haiti proof in my veins, and my fingertips stained. Looking over the ass. Don't fuck with me.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 But it Van ZFM ZFM zal voor FM. ZFM, dat ze laf, mooi. te Tú eres la primera, hey. yo a ti te llevo a donde quieras, hey. todos lo hacemos a tu manera, yeah. hey. así que cancelarse.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 No Belando me pegué y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que estás loco a ti te pone loca Vásídalo, vacídalo Vasilalo Que llego yo, que llego yo sos es una princesa, bien mala traviesa Con esa hermosura de pieza Suéltate la vuelta, Babui Suéltate el pelo con mi Está tan perfecta que bien te ves Venida te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez